is een zus van de ex-koning van uh, Griekenland... die weer een achterleven is van prins oh, Philip. Ja. Dus dat is, het is gewoon echt familie. Ja. En om het nog gecompliceerder te maken, als ik daar tijd voor is... Ja, de uh, vrouw van de ex-koning van Griekenland... is weer de zus van de koningin van Denemarken. Wij gaan naar Westminster Abbey. De klokken luiden, de leden van het regiment strak in het gelicht salueren voor Kate Middleton die nu op het punt staat de auto te verlaten. Dat lijkt me een hele klus. dus. Sleep wordt even geschikt. En nu komt ze naar buiten met een bos bloemen in de hand. En nu zien we dus voor het eerst de jurk in vol ornaat. Het wordt ontvangen door haar zus, Pippa Middleton. Zij is dus de maid of honor. Uh, die, uh, de, het hoofd van de bruidsmeisjes. Ze neemt even nu de bloemen van haar zuster over. Terwijl haar vader uh, de sleep vasthoudt. Die zit nog in de auto. En het, uh, nu, het wordt nu getweet... Uh, op uh, van de, de persoonlijke website van het Koninklijk Huis... dat het inderdaad dus Sarah Burton is. De modeontwerpster van het modehuis Alexander McQueen. Dat was toch wel de naam die we het vaakst en het langst gehoord hebben. De naam die al circuleerde sinds februari toen de Sunday Times daarmee opende. Gebaseerd op geruchten. Maar dat gerucht blijkt dus waar te zijn. Ze geeft nu de hand... Aan haar vader die gekleed in jacket en met hoge hoed in de hand... nu langzaam voortschrijdt, loopt over de rode loper. Vader en dochter praten tegen elkaar, terwijl de twee naar binnen lopen. De achter, Pippa Middleton, die de sleep vasthoudt. Op het... Als ik me goed herinner, niet zo'n lange sleep zoals Diana had. Want Diana was al de trap op en de sleep was toen nog in de koets. Die moest er nog uitkomen. Dus dit is een wat bescheidener sleep. Past ook een beetje aan het beeld dat de koninklijke familie over dit huwelijk naar buiten wil brengen. In, tijden, in moeilijke economische tijden zou dit dus het huwelijk van de soberheid moeten worden. Maar goed, het blijft een koninklijk huwelijk. Dus wij willen natuurlijk de ceremonie, de pomp, de prachtige jurken de prachtige kleding en alles wat daarbij hoort zien. En ze loopt nu naar binnen, ontvangen uh, aan de hand van haar vader. Schrijden nu voort ook weer ingeleid de kerkmuziek zwelt aan. En we horen zachtjes nog op de achtergrond de kerkklokken van Westminster Abbey luiden. Nog steeds de glimlach op het gezicht van Kate Middleton. Misschien een glimlach van enige zenuwen, wie weet het. We gaan even naar de jurkenkenner Paulien. Wat zie jij? Ja, een, een, een jurk die is ingenoord in de taille en uh, daarna heel breed uit ik met een aantal hele grote stoelplooien. Prachtige kant ongetwijfeld, Engelse kant, oude kant misschien wel. Uh, een jurk die uh, zedig is maar tegelijkertijd toch over een strapless jurk heen is. En dat is ook wel bijzonder om Struplend, te zien. Ja. Uh, Dat heeft ze eronder tenslotte, je ziet toch wel wat huid. Um, uh, inderdaad niet zo'n lange sleep. Uh, uh, zeker niet zoals Diana, maar ook niet zoals Maxima. die ook veel langere sleep. Had. En wat dat betreft uh, ingetogen, uh, maar toch heel koninklijk. Uh, wat dat betreft, als je kijkt naar het hele rijtje koninklijke jurken die gedragen zijn bij dit soort bruiloften, dan uh, is dit er uh, wel eentje uit de hoogste categorie. Uh, prachtig ook, het lijkt net alsof er een soort uh, kraagje omgeslagen is, dus ingeweven in die kant is het niet echt, dus dat is een beetje tromblui. Um, ja, een hele, hele prachtige uh, jurk voor uh, het, het, toch het grootste koningshuis ter wereld. Ja, Jessica zit ondertussen te kijken naar de tiara, Jessica. Ik denk dat ik weet welke het is, maar ik weet het niet helemaal zeker. Het lijkt erg op de Queen Mother's Scroll Tiara deze tiara uh, heeft niet zoveel, uh, is niet zoveel gedragen. Dus het is een vrij uh, nieuwe tiara uh, qua uh, historie. Maar in stijl is hij een van de mooiste tiara's die Elizabeth heeft. Prins William komt nu uit de kapel waar hij met prins Harry zat te wachten... op de komst van Kate Middleton. Loopt nu langs de kapel van Edward de Beleider... waar hij ook begraven ligt. Gaat nu naar voren... ...in de kerk naar het high altar, het hoge altaar waar de dienst gaat plaatsvinden. Hij loopt nu achter de gasten langs en loopt langzaam met aan zijn zijde prins Harry. Lichte glimlach op zijn gezicht. Hij loopt langs leden van de koninklijke familie en andere Europese vorstenhuizen en vorstenhuizen uit het Midden-Oosten... En aan de andere zijde, nog steeds aan de westkant van de Abbey... waar Kate Middleton ze juist is binnengekomen... waar ze op dit moment nu stilstaat met haar vader. Zij wacht natuurlijk totdat William voor het altaar gaat staan. En ook zij zal dan naar voren lopen, wat ze nu doet. Ze loopt langzaam aan de hand van haar vader, voorgeleid door... De bischop van Londen die onderdeel uit zal maken van de dienst. Dat is op zich uh, merkwaardig. Ook een breuk weer met de traditie. Normaal is het de deken van Westminster en de aasbischop van Canterbury die de dienst leiden. Maar de bischop van Londen is een vriend van prins Charles. Heeft een hechte band met de familie en heeft daarom een speciale plaats in deze mis gekregen. En zal ook de preek houden later tijdens deze mis. Het is een uh, flinke wandeling door Westminster Abbey voor Kate en de vader. Dat is het zeker. Vier minuten gaat ze erover doen, heb ik begrepen. Diana had destijds maar 2,5 minuten in um, St. Paul's Cradle uh, nodig met die acht meter uh, lange sleep. Je ziet um, uh, Michael Middleton, uh, de vader, um, ontzettend trots. Ook als eerste, volgens mij, zichtbaar ontzettend um, nerveus. Dit is um, het sprookje waar um, miljoenen meisjes dromen op gebaseerd zijn. Gewoon klein meisje wordt prinses. Buckleberry, hertogin. Van Cambridge Wordt opeens de hertogin van uh, Cambridge. Her Royal Highness, als ze straks terugkomt. Uh, Jessica Koers, jij hebt wat laatste informatie over de juwelen of de tiara? Ja, ik had het fout. Het was dus niet de scroll tiara... maar het is een uh, tiara die uh, geleend is uh, door de koningin aan uh, Kate. Het is een uh, cartier tiara, gemaakt in 1936... En uh, ja, het is een van de tiara's van Elizabeth. En zegt het iets over haar verhouding uh, tot Kate? Of is dat bij deze tiara lastig? Het is een van haar belangrijkere tiara's. Okay. Ja. Nou, dus daar komt Kate goed mee weg. Absoluut. mag ze hem houden of is het alleen Nee, voor Hij vanmiddag? is geleend, heb ik gelezen. Ja. Dus wellicht uh, krijgt ze weer nog een jaar inleveren. Maar ik denk wel dat ze een huwelijksgeschenk krijgt nog. En we loopt nu Kate Middleton loopt nu door de choir. Dat is waar uh, aan weerszijde wat hogere bankjes zijn... waar de twee koren uh, plaats hebben genomen. De choir of Westminster Abbey... en het koor van Her Majesty's Chapel Royal... van St. James's Palace. Die verzorgen nu op dit moment de muziek. Ze is daar nu net voorbij... en is nu bijna bij het hoge altaar beland... waar prins William op haar zit te wachten. Ja, want heeft hij al gezien hoe ze eruit ziet of nog steeds niet? Hij staat nu met de rug, als ik het goed zie, naar haar toegekeerd. Dus heeft haar nog steeds niet gezien. Ook prins Harry staat met de rug naar haar gekeerd. Het wordt een mooie Prince, verrassing zo, meteen. Dat wordt nu dus de verrassing. Hij, heeft, hij is de enige die tot nu toe nog niet gezien heeft. We zullen ook met een schuin oog kijken en terwijl Kate Middleton nu arriveert en nu ziet prins William zijn toekomstige vrouw in volle gooien. Hij glacht. Hij lacht naar Kate Middleton. Aan de andere zijde van Kate staat nog steeds natuurlijk de vader, Michael. En Prins Harry staat aan de zijde van Prins William. Prins William die een beetje op, van de ene voet naar de andere wiebelt. Misschien een teken van zenuwen, wie je weet. Hm. En kijk, naar de, kijk naar de jurk. Smoest wat met haar. Jij ja, zag eventjes wat hij net tegen haar zei. Ik zag dat hij het woord beautiful uitsprak. De muziek is opgehouden, muziek verzorgd door het Londen Kamerorkest... Maar nu gaat het orgel weer spelen. Het orgel geleid onder, uh, dirige door dirigent Mr. James O'Donnell is ook de meester van het koor in Westminster Abbey. En laten we nu even luisteren naar de muziek. Boekjes staan open. Iedereen zingt mee. Zelfs de Queen zingt mee. En we zagen ook even Elton John. De hele kerkgemeenschap die hier vandaag aanwezig is zingt mee. Ze hebben uh, de teksten natuurlijk voor zich. Dus ze kunnen allemaal meezinnen. Maar het wordt natuurlijk allemaal overstemd. Door de prachtige stemmen van het Westminster Abbey Corps. En het koor van Her Majesty's Chapel Royale. En zelfs Kate Middleton en Prince William hebben het boek opengeslagen. En zingen nu mee. De, de keuze van de muziek, Hieken. Zeer Brits, Engels. Zeer Brits, heel Engels. En dit met name is een gezang wat elke uh, verarmde parochie... in welke dun bevolkte kerk... in welke plaats in uh, Engeland ook uit zijn hoofd uh, eruit kan dreunen. En het is ook een hymn die uh, beroemd is geworden... door uh, zware bas Welsh mannenkoren je zei net al buiten, ziet het er allemaal heel Engels uit. Maar als je kijkt naar de kerk van binnen, ook zeer Engels ingericht voor vandaag? Ja, helemaal de, de, de, het voortzetten van het country theme natuurlijk. De, al die bomen die uh, aan weerskanten van het middenpad stonden. Uh, de bloemen, uh, de hoeden met name... Euh, de kleuren van, euh, van de kleren, ook van euh, de, de, bisschop, euh, de bisschoppen die daar allemaal verzameld zijn. De uniformen, dat scharlakenrood wat zo euh, belangrijk, en, en, euh, belangrijk is voor euh, speciaal Engeland. Het ziet er oer-Engels uit. En de psalmen die zojuist gezongen werden, het psalm 122 vers 1 tot 3, dat is nu afgelopen en... De deken van Westminster neemt nu het woord. union that is Christ Het huwelijk is een heilig verbond, zegt de deken, een mystiek verband, een verband tussen God en de mens. En is commended in holy writ... ...to be honorable among all men. En daarvoor is het niet... ...in heilige ...unadvisedly, lightly... ...or wantonly... ...but reverently... ...discreetly, soberly... ...and in the fear of God. Het huwelijk wordt... ...uit respect voor... ...God genomen... First, ...met respect, met eer... ...according to the will of God. And that children might be brought up in the fear and nurture of the Lord. and Kinderen to the praise worden opgebracht His holy name. in de angst en eh, in de opvoeding van God. ...in order that the natural instincts and affections implanted by God... ...should be hallowed and directed aright. That those who are called of God to this holy state ...should continue there in pureness of living... Het koppel dat nu geroepen wordt voor God zal puur blijven. Ze zullen elkaar vasthouden en troosten. In tijden van welvaart en in slechte tijden. man ...or else hereafter, forever. Oh, en de deken vraagt nu aan de kerkgemeenschap... ...degene die wil protesteren tegen dit huwelijk, die moet dat nu kenbaar maken. De aartsbisschop van Canterbury treedt nu naar voren. I require and charge you both as you will answer at the dreadful day of judgment... ...when the secrets of all hearts shall be disclosed. That if either of you know any impediment... ...why ye may not be lawfully joined together in matrimony... Together otherwise than God's word doth allow. Het is wordt nu, nu gevraagd als er enige reden is dat dit een onwettelijk verband zal worden... dat ze dat nu kenbaar maken. William Arthur Philip Louis. Wilt thou have this woman to thy wedded wife... to live together according to God's law in the holiest state of matrimony? Wilt thou love her, comfort her, honor and keep her... in sickness and in health...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 We'll this woman, to be to this man. De vader van Kate geeft haar dochter nu weg aan Prins William... nadat beide aan elkaar verklaard hebben dat ze voor elkaar zullen zorgen... dat ze elkaar zullen liefhebben, elkaar Arthur zullen Arthur troosten. William. No, William Take, thee Take thee, Catherine Elizabeth. To my wedded wife. wife. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward.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 ...and thereto I give thee my truth. And thereto I give thee my truth. Bless, O Lord, this ring... ...and grant that he who gives it... ...and she who shall wear it... ...may remain faithful to each other... ...and abide in thy peace and favour... ...and live together in love until their lives end. Prins William gaat Christ, nu... Our Lord. ...de ring geven aan Catherine... Eén ring. Prins William zal zelf geen ring dragen. Doet nu de ring om de vinger van Kate Middleton. En daarmee is hun huwelijk bezegend. En de aartsbisschop zal hen over enkele ogenblikken tot man en vrouw body, verklaren. With my body I do honor and all, my goods with I share. and all my worldly goods with thee I share. in the name of the Father. In de neem van de Vader, en van de Son en van de Heilige Geest. Amen. De aartsbisschop zegt de ring. Let us pray. En vraagt het paard nu te bidden. Heft zijn handen. O eternal God, creator and preserver of all mankind. Giver of all spiritual grace, the author of everlasting life. Send man we Vraagt God dit huwelijk in te zegenen. and En spreekt nu de wens en verwachting uit dat dit verbondenis voor altijd zal zijn. George William neemt nu de hand van Catherine. Er wordt een band om de twee handen gedaan... als teken van de verbintenis van het huwelijk. Let no man put asunder. For as much as William and Catherine have, cons have consented together in holy wedlock... and have witnessed the same before God and this company... and thereto have given and pledged their troth either to other... En hebben declared hetzelfde door het giving en receiving van een ring en door het of van handen. Ik that dat ze man en vrouw zijn in de naam van de Vader en van de Son en van de Heilige Geest. Amen. God de Vader. God de Vader. God the God de Vader. en ...prinses Catherine geworden, hertogin van Cambridge. Beiden staan nu op, waren geknield voor de aartsbisschop, ...maar staan nu op voor de volgende hymne... U luistert naar een uitzending rondom het huwelijk van William en Kate. Voor de zekerheid zeg ik er even bij dat het nieuws van 12 uur... dat laten wij vervallen wegens deze plechtigheid. Hieke, Hieke Jipp is onze correspondent in Londen. Net als Arjen volgt dit ook. Hieke, eh, ze houdt het nog steeds droog. Dat ze valt houd, toch wel op? Ja, ze houdt het nog steeds droog. Um, ik um, heb begrepen dat bruiden geacht worden te huilen omdat het middeleeuwse uh, bijgeloof is dat een echte heks uh, maar drie tranen kan plengen. Dus als je huilt, dan bewijs je daarmee dat je geen heks bent. Dat is Brits bijgeloof? Dat is Brits bijgeloof. Nou, misschien maar komt het nog. nu nog niet. Nee, ze heeft dat nu toe niet gehaald En misschien kent ze deze mythe wel helemaal niet. <laughs> hoe vind je dat ze erbij zitten, staan... Ik vind dat ze eruit zien als twee mensen... die zich niet verschrikkelijk bewust zijn van al dit gedoe eromheen. Ik vind dat ze eruit zien als twee mensen die uh, weten waar ze aan beginnen... en die uh, echt van elkaar houden. Veel minder dat dat enigszins... Uh, gereserveerde wat uh, Prins Charles destijds tentoonstreide. Er zit meer ontspanning in, duidelijk. Ja, er zit ontspanning in. En, en uh, ze kijken blij naar elkaar. En de, de teksten die ze net moesten uitspreken... Um... Wat, wat zegt dat over de keuze die ze hebben gemaakt? Het is, dit is de, uh, de officiële liturgie van de anglicaanse kerk. En die gebruikt, en dat zal prins Charles met name enorm uh, bevallen... die gebruikt die prachtige hierarchische 17e-eeuwse uh, taal die in de King James Bible uh, uh, wordt uh, gehanteerd... die inmiddels in grote delen van de kerk is verlaten... voor uh, moderne, uh, wat ik dan nu maar even noem... Uh, of, en wat de vorige aartsbisschop noemde, happy-clappy-jargon... Uh, waarbij iedereen, doe maar gewoon... en uh, we doen het allemaal niet meer zo plechtig. Hier wordt nog de oude traditionele vorm ook in taal aangehouden. En voor liefhebbers van taal... Je hart springt op als je dit hoort. Door de 18e eeuwse componist Charles Wesley en opnieuw gearrangeerd door de master van het orgel van Westminster Abbey, James O'Donnell. Ja, een hymne die de liefde bejubelt: Love, Divine, All Loves, Excelling... die de compassie moet voorstellen. En nu horen we James Middleton, de broer van Kate Middleton, die gaat voorlezen uit de Bijbel, Romeinen 12. Brothers and sisters. Ik doe een op jullie broers en zusters bij de genade van God. Om uw lichaam te voor te stellen als een levende, levende oproffing heilig en geaccepteerd door God. Zodat je God. Wat is goed. Conformeer niet naar helpen. deze wereld, maar transformeer jezelf door je gedachten te vermoeden... Uh, zodat je weet wat de wil van Laat God is, is wat even. goed en acceptabel en perfect is. Hold fast to what is good. Laat de liefde echt zijn, haat love wat des another duivels another is affection. en houd vast aan wat goed is. Do not Geef lie elkaar eer en respect. Breathe in spirit. serve the Lord. de Heer. rejoice in and hope. Verheug in hoop. Be patient in suffering. Wees geduldig in het lijden. Persevere in prayer. En houd vol in het gebed. Contribute to the needs of the saints. Draag bij aan de behoefte van de heiligen. Tend hospitality to strangers. Bied gasvrijheid aan aan vreemden. Bless those who persecute you. Zegen degenen die u vervolgen. And do not them. En vervloek hen niet. Rejoice with those who rejoice. Verreugd u met degenen die zich weep. ook verheugen. With those who weep. En huil met degenen die huilen. Live in harmony with one another. Leef in harmonie met elkaar. Do not be haughty, Wees niet hooghartig. But associate with the lowly. Maar. Associeer je met Do de Doe niet voor alsof je slimmer bent Do en wijzer dan anderen. Evil for evil. En betaal kwaad niet met kraad terug. Denk aan wat nobel is in het zicht van possible, alles. So far as it on you, live peaceably. En zover mogelijk is, leef in vrede met allen. En het Westminster Abbey Corps maakt zich gereed voor het volgende lied. Ook een lied uit Psalmen, 118... Muziek is speciaal gecomponeerd in uh, opdracht van uh, de deken van uh, de abdij van Westminster ter gelegenheid van dit huwelijk. En het is gecomponeerd door een jonge Britse componist John Rutter. Als we naar het bruidspaar kijken, ze, ze zijn nog steeds ontzettend ontspannen lijkt het. Kijken rond. Ja, ik uh, denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat ze zo vaak uh, van tevoren... dit uh, hele ceremonieel geoefend hebben. Dat ze het nu misschien wel kunnen dromen en daardoor tijd hebben om uh, te genieten van het moment. Want dat is wat we zien, twee mensen die genieten en meedoen... Ja, nogmaals, ik, ik, ben altijd een beetje, ik vind het altijd een beetje eng... als je zit te psychologiseren over wat zij wel zullen denken. Maar ze zien er absoluut uit als twee mensen die genieten van deze dag... waar ze zo ontzettend lang naar hebben uitgekeken. En die inderdaad voor hen... Uh, het begin is ook van natuurlijk heerlijk met vakantie gaan met elkaar. Hopelijk uh, buiten het oog van uh, de fotografen. Maar ook van hun nieuwe leven samen, waarin ze samen in een afgelegen cottage in Wales kunnen gaan wonen voor twee, 2,5 jaar. En prins Harry, die lijkt ons nog wat nerveuzer dan zijn broer. Die uh, hoort per traditie super gestrest te zijn, want die is best man. En die moet, is verantwoordelijk voor het discofeest met glitterballs vanavond. En die moet bovendien een speech houden... waarin die veel over het bruidegom vertelt, maar niet te veel. Uh-oh, ja, dan, dan snappen we de zenuwen. als we kijken naar deze dienst in Westminster Abbey. Wat is het in vergelijking met andere huwelijken in Europa van vorstenhuizen? Wat, wat valt u dan op? Nou, wat, wat uh, opvalt is wat belangrijk is voor de monarchie. Is dat dit een hoogtijddag is. En dat ze dat ten volle moeten benutten. Dus met alle pracht en praal. En uh, het werd net ook al gezegd, ieder land doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. Maar dit is wel hier kun je je tonen als monarchie. Uh, hier kun je een soort standaard neerzetten. van kijk eens, dit is een, een tophuwelijk. En, en bijna zo hoor je het te doen. Dat, dat geldt ook voor uh, begrafenishuwelijken. Uh, Inholdigingen, dat zijn de drie momenten waarop de monarchie zich presenteert. En zij doen het Brits, zoals wij het Nederlands deden. En nu zien we een toespraak. die zo gaat beginnen van de Lord Bishop of Londen. Uh, wat al eerder was geconstateerd, dat is een. Een beetje een breuk met de traditie. Normaal zijn het de deken van Westminster en de aartsbisschop van Canterbury die deze dienst leiden. Maar uh, gezegd hebbende dat de bisschop van Londen een vriend is van Charles en daarin een bijzondere rol heeft gekregen in deze dienst. Laten we even naar hem luisteren: Marriage is intended to be a way in which man and woman help each other to become what God meant each one to be. Huwelijk is een middel om elkaar te helpen zoals God het gewild heeft. Men zijn bang voor het vooruitzicht in deze wereld. En dat was natuurlijk een verwijzing naar wat er gebeurt in het Midden-Oosten, in Libië, Syrië. Maar hij benadrukt, dit is een reden om blij te zijn. Deze, dit huwelijk, een positieve nood... In een wereld waar het moeilijk gaat, eigenlijk is elk huwelijk een koninklijk huwelijk. Waarin de king en koning en koningin de koningin van, sch van de schepping zijn. Je hebt gekozen om in de zicht van een generous God die zo de wereld that he gave himself to us in the person of Jesus Christ and in the spirit u bent of in de ogen van god die u gunstig is en welgezind give themselves to each other and spiritual life grows. spiritueel leven groeit and centrum center onszelf. faithful and committed relationships offer a door into the mystery of spiritual leven... Wanneer de liefde in een hechte relatie, in een, hechte relatie een, deur, een deur biedt in een spiritueel leven. De meer we ons overgeven aan de liefde, de meer worden we onszelf. En het biedt een vol leven. Het is natuurlijk heel hard om van de self en mensen kunnen of doing zo'n ding doen, maar dat de hoop moet fulfilled. Het is nodig dat een solemn beslissing is gemaakt. wat de moeilijkheden we aan de way van generous liefde. Wat de moeilijkheden ook zijn in dit huwelijk. We moeten altijd aan haar verbonden blijven, trouw aan elkaar blijven. I will. En Prins William kijkt nu even naar Keats. Een kleine glimlach op beide lippen. With what we wat geloven is de manier waarop leven to a En future zal op een race. We voor de forward We kijken naar een eeuw die vol promise en peril. Human beings are not confronting the question how use wisely the power that has been given to us through the discoveries of the last century. We shall not be converted to the promise of the future by more knowledge, but rather by an increase of loving wisdom and reverence for life. Niet alleen kennis en wetenschap biedt hoop op een betere toekomst, maar vooral ook de liefde voor elkaar. Het huwelijk zal veranderen, naarmate het huwelijk langer zal duren. So long as we don't harbor ambitions to reform our partners, there must be no coercion if the spirit is to flow. Er mag geen enige dwang zijn in het huwelijk als de spirit in dit huwelijk zal vloeien en moet vloeien. ...sums it up in a pithy phrase. When mastery cometh, the God of love anon beateth his wings and farewell he is gone. As the reality of God has faded from so many lives in the West... Er is been a corresponding inflation of expectations... that personal relations alone will supply meaning and happiness in life. Als God steeds meer verdwijnt uit het leven van de westerse mens... is de verwachting complete. dat persoonlijke relaties dat gat zullen opvullen. We need mutual forgiveness in order to thrive. But as we move towards our partner in love... following the example of Jesus Christ... De Heilige Spirit is in ons en kan onze leven met licht Maar als we het voorbeeld van Jezus volgen, dan kan dat ons leven vullen met een missie, met een hoop. The And deze liefde dit verband and de liefde voor God zul de angst overwinnen and joy, and peace. I pray that all of us present and the many millions watching this ceremony and sharing in your joy today will do everything in our power to support and uphold you in your new life. Ik bid dat alle aanwezigen en iedereen, alle miljoenen die meekijken, uw huwelijk zullen ondersteunen. En dat wordt uitgedrukt in het gebed aan Nukomera, dat zelf is samengesteld door het for paar. Families, for the that we share. And for the joy of our marriage. We danken onze families voor de liefde die we delen... en de vreugde van het huwelijk. Houd onze ogen gericht op wat belangrijk is in het leven. Gesterkt door het verbond van het huwelijk... We, ask this in the spirit of Jesus Christ. We vragen dit in de geest van Jezus Christus. Amen. Amen. Hieke, een uh, belangrijke man, deze bisschop, voor de familie van, uh, van prins William. Ja, hij is zoiets, zou je kunnen zeggen, als de, als de, als de hofpredikant uh, van uh, de koninklijke familie. Hij is ook degene die na de dood van uh, prinses Diana de, de geestelijk leidsman van de jonge prinsen werd. Omdat uh, prins Charles um, uh, hem vroeg hen daarin te helpen. We zagen net ook beelden van uh, de koningin, van Philip. En die was wakker. Philip was wakker. Je kon... Um, Zoals op zoveel in Engeland. Je kon een weddenschap afsluiten op uh, de vraag of Prins Philip tijdens de dienst in slaap zou vallen. Ik geloof een kans van 1 op de 50, als ik me uh, goed herinner. Ik weet niet of er veel mensen uh, op grote uitbetalingen hebben gerekend. Maar Prins Philip wordt uh, volgende maand 90. Dus uh, dat het hem misschien wel eens wat te veel zou kunnen worden, is niet ondenkbaar. Als we even teruggaan naar, naar de preeknet van de bisschop. Uh, wat vond je opvallend daaraan? Ik vond ontzettend opvallend het uh, gebed wat hij uiteindelijk uitsprak. En wat door Kate en William uh, zelf was uh, geïnspireerd. Um, en waarvan één strofe verluidde: houdt uh, houd onze ogen gericht op wat werkelijk belangrijk is in het leven. En ik denk dat het daar bij hen heel erg omgaat. Al die pomp en circumstance van vandaag en alles. Hè, de, de, de hele uh, soap opera van de koninklijke familie. Dat is allemaal niet belangrijk. Het gaat erom wat wij voor elkaar voelen. En ik denk dat William ook heel erg um, uh, denkt... dat zag je ook een beetje in zijn gezicht, naar mijn gevoel. Um, ik hoop, ik hoop dat dit allemaal... Uh, uh, dat ik dit zo kan houden... Dat, we, dat het goed met ons afloopt. Want hij heeft natuurlijk geen goede voorbeelden in zijn directe omgeving. William en prinses Catherine is inmiddels weer voor het hoge altaar gaan staan. En waar het koor nu het gezang beëindigt. En er komt nu weer een gebed aan. De mortet heet dit. En dit wordt waarschijnlijk in het Latijn uitgesproken. Prins William en Catherine knielen, hebben het boek geopend. Lord, have mercy upon us. Heer, heb genade met ons. Lord, have mercy upon us. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen. O Lord, save thy servants and thy handmaid. God red uw dienaren. O Lord, send them help from thy holy place. Amen. Zend hulp vanuit de heilige plaats. Be unto them a tower of strength. Wees een toren van kracht. O Lord, hear our prayer. Amen. O God van onze fathers, bless these thy servants and sow the seed of eternal life in their hearts. God van onze vaderen, zegen, in thy zegen word, uw dienaren en zaai het zaad van het eeuwige leven in, uw, in, hun, in hun harten. That so, obeying thy will and always being in safety under thy protection, they may abide in thy love unto their lives end. En door uw wil te gehoorzamen, kunnen zij zich scharen in uw liefde tot het einde van hun leven. gracious gift u luistert naar een extra uitzending van het Radio 1-journaal in verband met het huwelijk van prins William en Kate. Om twaalf uur hebben ze ja gezegd tegen elkaar, ze zijn getrouwd. De dienst is nog steeds aan de gang, duurt ongeveer nog een klein half uurtje. Hieke Jippes is een van onze correspondenten in Engeland die dit met ons volgt. Hieke, um, Kate Middleton, als we naar haar kijken en, en uh, luisteren naar de dienst... wat speelt religie voor rol in haar leven, in ieder geval tot nu toe? Tot nu toe um, is uh, moeilijk te zeggen. Ik denk dat ze uh, misschien ook wel, zoals heel veel uh, Engelsen doen... Um, al dan niet plichtmatig op zondag naar de kerk gaan, meer omdat dat... Uh, een sociaal samenbindend uh, iets is... dan dat ze nu uh, uh, werkelijk zo uh, ontzettend uh, gelovig zijn. Maar de kerk speelt in een aantal plattelandsgemeenschappen... zoals waar zij ook vandaan komt, toch vaak een hele centrale rol. Omdat je daar iedereen tegenkomt. Omdat daar andere sociale dingen uit uh, voortvloeien. Zij heeft uh, twee weken geleden als toch um, en veel later dan William... die dat op z'n veertiende al deed, beleiden is gedaan. Dat moet ze natuurlijk ook wel doen. Want als zij ooit de koningin van uh, Engeland wordt... als William koning van Engeland wordt... dan wordt William de uh, uh, supreme governor van de um, Church of England. En uh, die moet dan beloven dat hij de uh, faith, het geloof, zal beschermen. En je weet, uh, prins Charles heeft wel eens gezegd... dat hij daar een beetje uh, moeite mee heeft... gezien het feit dat uh, Engeland, tegen, uh, dat het Verenigd Koninkrijk multireligioneel wordt... met alle moslims en hindoes die er onder andere zijn gekomen. En dat hij mogelijk wel zou gaan beloven dat hij beschermen van faith zou worden, dus van geloof in het algemeen. Maar goed, hoe dat dan ook uitpakt, uh, staatskerk, uh, de koning heeft een rol. Inmiddels horen wij het gezang weer. Um, wat, wat horen we hier? Wat kan je daarover vertellen? Hier horen we uh, de spirituele versie van Rule Britannia, als ik het zo mag uitdrukken. Jerusalem is iets wat door elke plattelandsvrouwenvereniging van het Women's Institute altijd aan het eind van de bijeenkomst wordt uh, gezongen. Dit is een heel beroemde, beroemd gezang op een tekst van de dichter William Blake... Die uh, daarin verbeeldt dat Christus ooit zijn voet gezet heeft op uh, de gezegende Engelse aarde. En dat Jeruzalem dus eigenlijk in Engeland ligt. Van Breven praten over de rol van religie bij het uh, Brits Koningshuis. Ja, u, bent, u bent kenner van de Koningshuizen. Wat valt u op vandaag? Nou, ik, ik wil even aanhaken op wat er uh, net gezegd werd over uh, Charles... die zegt van ik wil koning zijn van alle gelovigen en niet alleen van de Anglikanen. Daar is, zit meteen een van de grote problemen van de hedendaagse monarchie... die uh, ja, multicultureel, multireligieus willen zijn, moeten zijn vanuit hun optiek... Maar dat wordt uh, in heel West-Europa, uh, zie je daar tegenover staan, een opkomend uh, soort bekrompen nationalisme dat alleen maar van de eigenheid uitgaat. En daar botst uh, de monarchie met de, de, de, de tijdsgeest. En dat is een van de spagaten waarin de monarchie op dit moment in heel Europa uh, verkeert. Ja, dat haalt u ook uit deze dienst? Nee, dat haal ik niet, niet specifiek uit deze dienst, maar dat is wel de, het, het religieuze component. Um, of ze religieus zijn, dat weet je we niet. Ze moeten in ieder geval religieus tonen. He, het is natuurlijk veel uiterlijk schijn. En, en daar hoort de religie ook bij. De deken van Westminster spreekt nu zijn zegen uit... over het koppel, heft zijn handen... De vader, de zoon en de heilige geest... dat hij altijd met u zal blijven. En het koor van Westminster Abbey begint weer te zingen. En dit zal spoedig gevolgd worden door het volkslied God Save the Queen. Een moment dat de hele kerkgemeenschap, de alle aanwezigen, dat mee zullen zingen... En nu komt het moment dat we prins William en prinses Catherine even uit het zicht gaan verliezen. Want ze zullen zich begeven naar het heilige der heiligen van Westminster Abbey. Naar de schrijn, de kapel van Edward de Beleider. De laatste angelsaksische koning van Engeland. Voordat Willem de Veroveraar in 1066 koning werd van Engeland. Een belangrijke koning voor het geloof, want hij was degene die Westminster Abbey stichtte. Uh, rond Westminster Abbey bestond al een tijdje een kerk, een gemeenschap die een enkele eeuwen daarvoor toen nog een eiland in de Theems was opgericht, maar onder uh, directie van Edward de Beleider werd het een koninklijke kerk. En nu begeven ze zich langzaam naar de kapel, naar de schijn waar ook Edward de, Be de Beleider begraven ligt. Een van de oudste onderdelen van de Westminster Abbey. En daar zullen ze het register tekenen, iets waar wij dus geen getuigen van kunnen zijn. Wordt gevolgd door prins Charles en Camilla, de ouders van Kate, Catherine Middleton, prinses Catherine moet ik nu zeggen, en prins Harry en Pippa Middleton, de zus van Catherine. En dat geeft ons even mooi de gelegenheid om verder te praten over het bruidspaar. En de familieleden Jessica Koers van Christies is hier deze middag verdiept zich in alle juwelen. Heeft een hoop gezien, opgezocht, uh, ben je te weten gekomen. Jessica, om eerst even bij de bruid stil te staan. Ja. Kate Middleton, ja. uh, de oorbellen. De oorbellen. Uh, de familie, dus de ouders van uh, Catherine... hebben een paar oorbellen laten maken. En daarin zijn uh, eikenbladen en eikels verwerkt. En die refereren naar het uh, nieuwe wapen van de familie... wat ze hebben gekregen. En uh, in het midden van deze oorbellen uh, zijn peervormige diamanten. En ze zijn gemaakt om te passen bij de tiara die de koningin aan haar heeft uitgeleend. En dat is dus een uh, tiara van Cartier. En die is gegeven door King George, dat was de stotterkoning... Uh, aan uh, zijn dochter, dus toen Elisabeth 18 jaar werd. Dus dat is voor Elisabeth emotioneel gezien ja een hele belangrijke tiara. Ja, en die heeft ze voor vandaag uitgeleend. Die oorbellen die zijn dus speciaal gemaakt voor Kate. Is dat ja. gebruikelijk? Uh, dat is gebruikelijk voor niet-adelijke families eigenlijk. Uh, de Middeltons zijn niet van adel. En zij hebben bij de Engelse juwelier Robinson Pelham... die ik persoonlijk niet ken, uit Londen... hebben ze eigenlijk voor de hele familie uh, dingen laten maken. Dus uh, de oorbellen van... Uh, Catherine zijn daar gemaakt. De zus van Catherine, uh, Philippa, ook wel Pippa genoemd... die heeft een paar oorbellen gekregen in de vorm van uh, bladeren. En die passen weer bij haar hoed. Dan heeft mevrouw Middleton heeft voor zichzelf... een uh, tourmalijn en diamanten hanger laten maken. Bet uh, betekent dat ook nog iets? Ja. Nou, dat staat voor... Uh, die steen schijnt een soort van werking te hebben... om negatieve gedachten uh, weg te nemen... Oh. en om die om te zetten in iets positiefs. Dus dat ik is weet leuk niet. om te dragen bij de koninklijke familie inderdaad, van uh, Groot-Brittannië. Inderdaad, dat, dat is haar keus geweest. En dan hebben uh, de vader van uh, Catherine en haar broer... ieder een gouden daspeld gekregen. Ook weer met dat uh, motief van de eikenbladen en een eikeltje erbij. Dus nieuw laten maken, Hieke Jippes, dat staat... Voor voor nieuw geld. Ontzettend nouveau riche. Hier, zullen, hier zal een heleboel van het oude establishment... zal dit ongelooflijk ordie vinden. Want dit zijn al mensen die, zoals het in, in de beroemde woorden ooit... van oude adel over een minister die zich zeer hoog voelde... Uh, he has to buy his own furniture. Hij mag dan rijk zijn, maar hij had het allemaal niet overgeërfd. Daar lijkt dit ook een beetje op. Um, de Middletons hebben een uh, familiewapen gekregen uh, enige tijd geleden. Iedereen kan zo van, van enige betekenis kan zo'n familiewapen aanvragen bij het, uh, bij het College of Arms. Uh, in dit geval, als je in de koninklijke familie trouwt, ligt het zeer voor de hand uh, dat je dat uh, uh, doet. Dat kost zo'n 5000 euro... Nou, Michael Middleton heeft in dit geval dit wapen toegekend gekregen... in de versie voor ongetrouwde dochters alleen. Dus het is voor Pippa en voor uh, Kate. En... Kate zal nu in de nabije toekomst haar wapen met dat van prins William uh, moeten delen. Dus krijg je een soort streep door het midden... en dan komt er een stukje van haar wapen in een stukje van uh, zijn wapen. Nou, dat uh, uh, wapen van haar, dat wordt uh, gekenmerkt onder andere... Door drie eikels met loof en dat staat voor Berkshire, de, de home county, de provincie waarin de familie Middleton uh, uh, woont. En die drie eikels voor de drie kinderen. Uh, dan is er een, een soort gouden chevron, heet dat, zo'n gouden opstaande pijl dat uh, staat voor um, Carol Middleton, die van zichzelf Goldsmith heet. Hele, hele, hele. Vandaar. En dan hebben we nog witte banden. Om dit te bedenken. En die witte banden, die symboliseren de wintersport in het berglandschap, want daar houden Middletons ook zo ontzettend oh, van. Je mag gewoon een aantal dingen noemen en dat komt dan in dat wapen terug. Ja, en er zijn sommige skieren. heel erg onaardige mensen en die zeggen dat die, dat die uh, uh, witte punten die erin staan, dat dat staat voor vliegtuigdeuren, want je weet dat mevrouw Middleton Stewardess is geweest... en haar wordt soms nagefluisterd doors to manual... omdat ze als een sociale streber wordt gezien. Maar of dat echt waar, waar is, weet ik natuurlijk nee, niet. Nee, nee, zo, zo gaan al die verhalen. Goed, straks praten wij uh, verder. Wij gaan naar onze verslaggever Matthijs van der Wiel... want die is bij een heel druk bezocht straatfeest. Want daar volgen ze dit natuurlijk ook allemaal net buiten het centrum van Londen. Waarom wilde u het hier zien? Because then you're in with all the Londoners. all of us together. Omdat je dan samen bent, alle Londenaren. Maar je moet er heel lang voor in de rij staan. Is het wel de moeite waard? You have to queue for so long. Why is it worth it? Ja, ik denk dat het deel van het fun. is. Mensen drinken champagne en wapperen met hun vlaggetjes. Hoewel het koud is. Ja, dat is zelfs onderdeel van het feest. Champagne drinken in de rij en met de vlaggetjes wapperen. Maar het gaat nooit allemaal passen daar. Oh, we're we'll all bunch in together. It'll be fine. <laughs> Gewoon een beetje dichter tegen elkaar aan gaan staan. Het is een klein stukje van de straat dat is afgezet.